Het telecombedrijf leidt vooral onder de zwakke Mexicaanse peso. American Mobile heeft de afgelopen tijd bijna 28 van de aandelen in KPN gekocht en betaalde daarvoor 3 miljoen euro. Het bedrijf is de grootste telecomaanbieder in Latijns-Amerika.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 Dan het weer nog. Zonnig en al snel warm. Met 24 graden in het noorden en 30 in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Het voelt broeierig aan. In de middag meer bewolking en ook kans op een onweersbui. Vanavond wordt de warmte verdreven door buien. Nou, aan de bvk Er staan twee korte files. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen... voor Hoogkerk 3 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam... voor Knobbertebrechtseplein 2 kilometer.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 Een hele morgen. Het is vrijdag 27 juli. Aandeelhouders van Facebook die zullen niet snel die knop like gebruiken... bij het zien van de eerste kwartaalcijfers. Die vallen namelijk erg tegen. Een gek onderzoek. Je gaat harder rennen als je je been eerst afknelt. De details komen zo. Maar eerst een gijzelaar die vrijkomt zonder dat we wisten dat hij gegijzeld was. Dat gaat over de Nederlandse nieuwsfotograaf Jeroen Oelemans. Hij is een week lang gegijzeld geweest in Syrië. Nieuws werd op verzoek van de familie stilgehouden. Gisteravond werd Oelemans en de Britse journalist... met wie hij samen vast zat, vrijgelaten. Over de ontvoering en de gijzeling is nog weinig bekend. Al dus missionair minister van Buitenlandse Zaken, Oerie Rozentaal. Het enige dat wij op dit ogenblik weten... is dat, dat zij donderdag vorige week zijn uh, ontvoerd... door een, uh, een, een oppositiegroepering, welke dat precies is... Weten wij op dit ogenblik niet. En dat zij dus, en daar zijn we natuurlijk uh, uh, verheugd over. Uh, vanmiddag zijn uh, vrijgelaten. en uh, inmiddels in uh, Turkije uh, zitten. in uh, het zuiden van Turkije. De Nederlandse fotograaf werd een week lang vastgehouden in Syrië. Helemaal ongeschonden is hij de gijzeling niet doorgekomen, vertelt minister Roosentaal. De heer Oerlemans is uh, gewond geraakt. Maar het verkeert toch in een redelijke situatie en heeft ook, dat, dat geeft het natuurlijk dan ook aan, heeft ook met zijn thuisvond kunnen bellen. En wij doen het nu alles aan van onze kant, via de ambassade in Ankara, waar de medewerkers nu onderweg zijn naar uh, het grensgebied, om hem uh, zo snel mogelijk bij te staan en ook in de gelegenheid te stellen uh, snel naar Nederland terug te komen. Minister Roostertaal. we praten er verder over met onze correspondent Bram van Meulen aan de Turks-Syrische grens. Bram, uh, weet jij hoe het nu is met uh, Jeroen Oerlemans? Ik heb gisteravond uh, heel even kort contact gehad met uh, een van de mensen die betrokken was bij de onderhandeling uh, van Jeroen Oerlemans. Uh, hij is inderdaad gisteravond de Turks grens overgekomen uh, bij een van de vluchtelingenkampen... En uh, is gisteren naar uh, Hattay, uh, hier de stad waar ik nu ben, aan de grens gekomen. En daar wordt hij nu in het ziekenhuis behandeld inderdaad aan die, uh, die verwondingen die hij die heeft. Uh, geen ernstige verwondingen. En hij moet rusten, werd er heel duidelijk bij gezegd. Dus uh, weet we weten helemaal niet zeker of we hem uh, vandaag te spreken krijgen. Uh, hij is, hij is bek af. Ja. Hij is op dezelfde plek de grens over gegaan, uh, waar jij ook de grens over bent uh, gegaan. Um, heeft hij gewoon pech gehad of heb jij meer geluk gehad? Nou ja, dat zijn, uh, de, vorige week donderdag uh, kwamen natuurlijk berichten binnen dat het vrij Syrische leger de grensposten uh, had veroverd. Of dat het Syrische leger zich had teruggetrokken van die grensposten. En een van die grensposten was uh, Bab al Hawa. Uh, daar is Jeroen, voor zover ik weet, donderdag overgestoken. Uh, wij zijn vrijdag overgestoken. Ja, je moet je voorstellen, dan kom je terecht in een gebied waar... Uh, ...wordt geplunderd, uh, waar heel veel jonge jongens rondlopen met kalashnikovs onder hun schouder. En dan kun je uh, de pech hebben dat je net tegen de verkeerde groepering aanloopt. Want Het is hier een ratje toe aan, aan strijders, uh, jongens die zeggen dat ze...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 Maar het meest waarschijnlijk is dat hij gewoon uh, tegen de verkeerde groepering is aangelopen. Ja, en hij is niet de enige, want er zijn nog meer journalisten ontvoerd. Nou, er is, uh, gisteren uh, kwam ook het bericht binnen dat uh, twee Zweedse collega's van MIS zijn. Die zouden bij Koerdisch uh, uh, gebied zijn overgestoken. Dus meer naar, naar het oosten van het noordelijke grensgebied in, in Syrië. Uh, ja, het is uh, soms een ongewisse toestand. Soms uh, wisselen.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 Dus het is buitengewoon een moeilijk, uh, moeilijk gebied om te opereren. Ja, en dan uh, moeten we nog even naar de grote situatie krijgen, kijken. Um, want eigenlijk wordt deze dagen een soort slag om Aleppo uh, verwacht. Wat zijn de laatste berichten over uh, de situatie rondom Aleppo? Nou, die zijn buitengewoon uh, somber. Uh, mensen hier uh, spreken over een aanstaande massaslachting... Uh, het Syrische leger bereidt zich voor met tanks, met helikopters, met al het materiaal dat ze hebben om Aleppo volledig terug in handen te krijgen. Er zijn heel veel zorgwekkende berichten. Het nieuws over een Nederlandse fotograaf natuurlijk die veilig terug is, is het mooiste nieuws waar we een hele week op hebben zitten te wachten. Maar we mogen ook niet vergeten dat aan de andere kant van deze grens een oorlog woedt die nog steeds tot steeds meer vluchtelingen leidt. Hier in Turkije en de mensen in Aleppo kunnen wel eens een heel erg zwaar weekend te wachten staan. Dankjewel Bram. Bram van Meulen was dat. Facebook dan. Het sociale mediabedrijf heeft de afgelopen drie maanden een verlies geleden van 128 miljoen euro. Over het eerste kwartaal van 2012 maakte het bedrijf nog winst. Maar dat was nog voor de beursgang. Erik Marots van de Royal Bank of Scotland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zeggen die cijfers over Facebook? Hoe staat het bedrijf ervoor? Nou, die cijfers waren in lijn met wat verwacht wat werd. Dus uh, de, de winst was uh, 1,18 miljard versus ongeveer 1,15 verwacht. Uh, maar het is toch een beetje teleurstellend, want achterliggend kunnen deze cijfers niet overtuigen dat de hoge waardering waar uh, tegen Facebook nu genoteerd staat eigenlijk gerechtvaardigd is. Ja, want het is nu zo'n 28 dollar toch? Nu nog wel, maar je ik, denk dat het gaat ik ben bang dat als de deur straks open gaat... dat je meer richting koersen van 24 dollar moet gaan denken. Oké, okay, dan zakken ze verder door, want ze zijn ooit begonnen op 38 dollar. Ze zijn ooit begonnen op 38, toen hebben ze de eerste dag nog even hoog genoteerd... maar daarna is het in uh, vrijwel rechtlijn uh, naar beneden geweest, helaas. Ja, en uh, is de bodem dan al bereikt of uh, is die nog niet in zicht? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar het ziet inderdaad dat deze cijfers reden geven tot, uh, tot verdere twijfel. Dus het is uh, denk ik uh, niet de bodem. Nog. Ja, terwijl het aantal gebruikers toch nog steeds aan het toenemen is. Ja, er zijn inmiddels 955 miljoen gebruikers. Dat is natuurlijk toch heel veel. Dat is bijna de helft van alle internetgebruikers wereldwijd. Alleen het probleem is, je moet wel geld verdienen aan die gebruikers. En daar zijn ze niet voldoende toe in staat mogelijk. Eigenlijk. Nou, dat is dan de druk die vanuit de aandeelhouders nu vooral uh, zal komen. Wat kunnen ze doen om meer geld te gaan uh, verdienen aan ons Facebookgebruikers? Ze kunnen proberen de kwaliteit van advertentie te verbeteren. Uh, ze kunnen kijken om meer uit hun mobiele inkomsten te halen. Er zijn steeds meer mensen die gebruiken Facebook mobiel. En daar zijn ze eigenlijk nog niet zo sterk in. Ze kunnen kijken naar groei buiten de VS in Europa. Uh, en proberen meer te halen uit bijvoorbeeld uh, betalingen via internet. Ja, maar gaat ze dat ook lukken? Want dit zijn prachtige uh, verdienmodellen, maar volgens mij in de praktijk uh, heel lastig te realiseren. Dat klopt. En je ziet ook dat uh, niet alleen analisten, maar ook uh, particuliere beleggers in Nederland daaraan twijfelen. Dus je ziet bij ons dat de omzetten in producten zoals turbos en opties die inspelen op een daling veel groter is. Dus er is grote twijfel over of dat gaat lukken. Ja, is dit nou weer zo'n typisch internetbedrijf dat heel snel opkomt en opeens uh, ja, bijna diepe gat ingaat? Dat, dat is wat iedereen zich nu afvraagt. Dat is misschien nog iets te vroeg om die conclusie te trekken. Het is wel natuurlijk nog steeds, zoals ik al zei, het is echt een enorm, enorm bedrijf. Um, maar dat is wel de vrees die mensen nu hebben, ja. ja. Goed, dankjewel uh, dat je even toelichting hebt willen geven bij deze cijfer. Erik Maurits van Royal Bank of Scotland. Ja. Straks Zweedse en Deense jongeren Die doen het goed op de Noorse arbeidsmarkt. Maar waarom is dat eigenlijk? Ik hoor daar een pingel van de ANWB. Edwin Gerritsen, had me nog zo beloofd dat er ja. vanochtend geen file zouden staan. Wat maakt niet maak me nou? Het. Nou ja, toch twee files, maar ja, die hebben een bijzondere oorzaak. In het noorden van het land, op de A7, Herenveen richting Groningen. Voor Hoogkerk staat 4 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A20, Gouda, Hoek van Holland voor Spaanse polder, 2 kilometer. En dat, daar is de linker dicht. En dat heeft te maken met een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. The beat goes on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 La-di-da-di-dee La-di-da-di-da Grandma's sitting chairs in chairs and rim this Boys keep chasing girls to get a kiss The cars keep on going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 Uit de jaren zestig, The Beat Goes On, Sonny and cheer. De Noorse economie draait goed, vooral dankzij de olieinkomsten. Van de eurocrisis hebben de Noorden geen last. Maar op de arbeidsmarkt voor jongeren lijkt het toch niet allemaal koek en ei. Want veel banen in Noorwegen worden ingepikt door jonge immigranten uit buurlanden zoals bijvoorbeeld Zweden. Tenminste, dat schrijft de Noorse krant Aftenposten. Tijd voor een gesprek met onze Carls correspondent in Scandinavië, Dirk Evers. Dirk, hoe zit het? Ja, het is uh, zo dat... Zweedse jongeren vooral horeca inpikken van de Noorse jongeren. In Oslo, in de cafés, daar hoor je duidelijk meer Zweeds dan Noors eh, als je met de bediening te maken hebt. En men heeft onderzocht dat ja, hoe meer Zweedse jongeren er zijn, hoe minder Noorse jongeren zich geroepen voelen om in de horeca te werken. Maar over het algemeen is het zo: in Noorwegen zijn er nu handen tekort. Er is verwerkloosheid werkloosheid van beneden de 3%. En niet alleen het aantal Zweden is de laatste jaren enorm toegenomen met extra 10.000. Er zijn ook heel veel Oost-Europeanen gekomen en uh, zij mogen sinds mei 2009 zonder restricties in Noorwegen werken. Ja, en in wat voor sectoren hebben de Nooren allemaal werk? Ja, traditioneel hebben ze uh, knelpuntberoepen uh, in de bouw en de gezondheidszorg in elk van die groepen. Er zijn er meer dan 5000 openstaande vacatures momenteel. Maar dus ook in de forica, daar hebben we meer dan 2000 vacatures. Maar het nieuwe is dat er ook nog nu andere sectoren bijkomen, zoals het onderwijs. Dus middelbare scholen die kampen ook met vacatures. Omdat uh, ja, mensen die een opleiding onderwijzer hebben genoten, die willen dan als ze klaar zijn niet naar het onderwijs. Die willen liever een andere baan waar ze wat meer verdienen. En de, de sectoren waar er dus tekorten zijn, gaan daar de prijzen ook omhoog? Oftewel wordt er goed betaald door de Noren? Ja, Noorwegen is een duur land. Dus de lonen die liggen hoog, maar het zijn vooral sectoren die voor de nogen een lage status hebben. Uh, die nu door buitenlanders worden ingepikt. Dus daarom ook de bouw, daarom de horeca, de autobranche, Daar komt nu het onderwijs bij. Maar een voorbeeld, een ongeschoolde arbeider die heeft een minimumloon van 16 euro uh, per uur in Noorwegen. Een geschoolde heeft 18 euro minimum per uur. Een ongeschoolde bouwvakker die, die krijgt 20 euro per uur minimum. En ja, dat zijn voor veel mensen in Oost-Europa natuurlijk heel hoge loon. Ja, dan, dan, dan werkt het bijna als een soort magneet. Mag je dan zeggen dat, dat Noorwegen een immigratieland wordt? Dat klopt. Er zijn al uitzendbureaus gespecialiseerd om Zweden naar Noorwegen te halen, ook naar de scholen. Nu komen al heel veel leraren, bijvoorbeeld uh, en, uh, leraren Engels, uit Zweden. Een uh, op acht werknemers in Noorwegen is al buitenlanders. Nou, hebben de Noren uh, zoveel geld omdat ze gewoon ongelooflijk veel uh, olie uh, voor de kust vooral uh, hebben liggen. Uh, zijn de Noren zich ervan bewust dat als de olie op is, dat het dan ook voorbij is met het feest? Ze zijn bang dat die aardolieindustrie de gewone economie zou kunnen ontwrichten en de prijzen opdrijft. Dat gebeurt al. Daarom wordt een gedeelte van die aardolieopbrengsten in een enorme spaarpot gestoken voor wanneer het slechter gaat. En in dat zogenaamde aardoliefonds, daar zit nu al 450 miljard euro in. Dankjewel Dirk. Dirk Evers was dat vanuit Scandinavië. Harder, harder, harder, harder lopen door je benen af te knellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hardlopers harder rennen... nadat de bloedtoevoer naar hun benen tijdelijk is afgesloten. Het scheelt gemiddeld al snel 30 seconden op 5 kilometer. Dick Thijssen van de Universiteit in Nijmegen is de onderzoeker. En verslaggever Marcel Bril zocht hem op. Het is uh, vergelijkbaar met wat, wat een arts gebruikt om uh, de bloeddruk op te meten. Het enige verschil is dat wij uh, de bloeddrukband hebben aangesloten op een machine. Zodat wij niet zelf uh, de bloeddrukband op hoeven blazen. Maar dat een machine voor ons dat doet. En die ga ik nu aanzetten. 220, daar komt hij op terecht. Wat, wat ja, is dat? Klopt. We hebben hem op uh, 220 mm kwik gezet. Dat is een uh, druk die we nodig hebben om uh, de doorbloeding naar de benen volledig af te sluiten. Zodat we zeker weten dat het bloed niet meer de been ingaat. Dat klinkt eng. Ik ga eens even naar de proefpersoon. Thijs, die ligt op een doktersbank, inmiddels inderdaad met een, een, een band om. Geen bloed meer naar het onderbeen. Dat klinkt niet heel fijn. Nee, dat, uh, dat, dat klinkt inderdaad wat vreemd. Uh, ja, de band zit er nu omheen. Gelukkig staat hij nog niet aan. Maar zometeen als we de test gaan starten... dan, uh, ja, dan wordt de doorbloeding even afgesloten. En, uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat, dat gaat voelen. Maar als het de prestatie bevordert... dan uh, is dat natuurlijk wel een wenselijk resultaat voor een sporter. Nou, laten we hem aanzetten dan, dat apparaat. Oké, okay, Thijs. Ik tel dadelijk af van 3 naar 0. En dan komt hij erop. 3, 2, 1, 0. Voel je al wat? Ja, absoluut. In het begin, uh, die, die band die blaast natuurlijk op... en die knelt zich nou steeds strakker uh, om een been. Uh, je voelt ook wat kloppen uh, bij de plek waar de band zit. En uh, ja, het, het zit er gewoon heel strak omheen, als een tourniquet als het ware. Heeft u wel enig idee hoe het kan dat als je bloed afknelt... dat je dan harder kan gaan lopen? Dat is een goede vraag. We hebben daar uh, wel wat onderzoek naar gedaan. Wat wij in ieder geval gezien hebben bij de mensen die de vijf kilometer gelopen hebben... bij een aantal testen voorafgaande aan de vijf kilometer... lieten zij een uh, lagere opbouw van melkzuur zien in het bloed. En melkzuur is een product wat door spieren wordt geproduceerd tijdens inspanning. En het blijkt hoe minder snel... Uh, lactaat, melkzuur wordt geproduceerd door de spieren... hoe langer een bepaalde inspanning volgehouden kan worden. En dat leek zo te zijn bij onze sporters... die dus ook de, ruim 30 seconden sneller de 5 kilometer hadden afgelegd. Eerst maar eens even naar Thijs. Hoe is het ermee? Ja, het gaat nog wel goed, maar je voelt nu wel dat je onderbeen... Uh, dat, dat begint een beetje een slaperig gevoel. Alsof je been wat slaapt. Zo, de band loopt leeg. Dat voelt lekker. Ja, het voelt, uh, je, voelt, je, voelt, of je hebt het gevoel dat het bloed er echt naartoe stroomt. En het geeft echt wel een, een opluchting in je been. Het wordt ook warm, heb ik het gevoel. En mijn rode knie zie ik. Volgens mij uh, dendert het bloed nu naar beneden. Ja, dat, dat gevoel heb je ook echt. En uh, ja, het prikkelt ook nog een klein beetje in de, in de hak, in de tenen. Maar uh, het is wel een opluchting. zo'n Thijs staat inmiddels op de lopende band... En loopt het dan nou anders? Nou ja, op dit moment nog niet. We zijn nu nog uh, met de warming-up bezig. Maar ik hoop zometeen uh, natuurlijk wel wat sneller te kunnen. Is natuurlijk mooi, een betere prestatie, maar kun je dit gewoon ongestraft doen? Want ja, je beïnvloedt toch. De natuur en toch de normale bloedsdoorloop. Ja, klopt. Uh, of het nou uiteindelijk verboden is of niet, uh, daar kan ik geen uitspraak over doen of het gezien moet worden als doping. Maar ik denk dat je dit uh, kunt zien in vergelijking met ook wat sporters, duursporters vooral veel gebruiken, is het slapen in hoogtetenten. En heb je er wat aan gehad? Het ging wel lekker, het ging wel goed. We kunnen weer bijschrijven. En als u nou denkt van hey, dat is misschien een leuke methode, kan ik ook wat harder gaan rennen als ik komend weekend de wedstrijd ga lopen. Doe het niet, doe het niet. Onderzoeker Thijs adviseert namelijk om het thuis niet zomaar te doen. Als u het wel wil doen, dan moet u het toch echt onder deskundige leiding laten plaatsvinden. Hey, tell me you being honest. Do you lie to me? I got this unpleasant feeling and it's creeping up on me. Still secrets, and you don't know what I mean.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 NBO-instellingen speculeren met onderwijsgeld. En ontvoerde Nederlandse fotograaf in Syrië weer vrij. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Vier grote mbo instellingen hebben gespeculeerd met geld... dat bestemd is voor huisvesting en voor onderwijs. Dat meldt de Telegraaf, die onderzoek heeft gedaan... naar jaarrekeningen van acht grote mbo's. Volgens de krant hebben vier ROC's riskante derivaten afgesloten. Dat zijn producten die een verzekering bieden tegen rentestijgingen... en bij een lage rente, zoals nu, dan verliezen de MBO's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 En uh, uh, in elk geval is het nu zo dat uh, bevestigd is dat hij uh, is uh, vrijgekomen en nu in uh, Turkije is. En op verzoek van zijn familie en het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de gijzeling stilgehouden. Want publiciteit zou de zaak volgens de minister bemoeilijken. Hoe Oerlemans precies is vrijgekomen is nog niet bekend.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 Variëren tussen een jaar gevangenisstraf en dan oplopen tot zes jaar gevangenis. En voor Tilburg betekent de verhuur goed nieuws. De gevangenis kan dus open blijven en de 480 Nederlandse medewerkers behouden hun werk. België betaalt zo'n 40 miljoen euro per jaar aan Nederland om die gevangenis te mogen gebruiken.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 De beursgang van Facebook is vanaf het begin te veel gehyped. En de mensen gingen ervan uit dat het bedrijf oneindig kon groeien. Maar dat kan natuurlijk niet, zegt deze beursexpert. En er is ook goed nieuws voor Facebook. Het aantal gebruikers blijft toenemen en staat nu op bijna 1 miljard. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na dagenlang warm zomerweer volgt vandaag een broeierige afsluiter... met later op de dag onweersbuien.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over de Olympische Spelen. Kunt u trouwens ook op onze site vinden, nos.nl. Daar staat heel erg veel over die Olympische Spelen... die vanavond dus in Londen beginnen. En die openingsceremonie gaat altijd gepaard met dans, met muziek, met vuurwerk. Hoe het er vanavond precies uit gaat zien, dat moet natuurlijk nog een geintje blijven. Maar hoe het er de afgelopen 40 jaar aan ging, dat weten we natuurlijk wel. We beginnen het overzicht in München, 1972. Ik erkläre die Olympische Spiele München 1972 voor eröffnet. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. 1976. The Antonis, and the of the Leonid Ilyich Brezhnev. I declare open the Olympic Games of Los Angeles. No, no, no. De 24e Gende Olimpik Dewey 경축하면서 de Seul Olimpik 개최하는 것을 선언합니다. Seul Hoy, 25 de julio del año 1992 declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona Que celebran la de la era moderna. I declare open the games of Atlanta Ladies and gentlemen welcome to the Sydney 2000 games of the 27th Olympian 我宣布 de 29 Zo ging het de vorige keer in Peking. U hoorde een overzicht van München tot Peking van 72 tot 2008. En vanavond om 10 uur begint dus de opening van de Olympische Spelen in Londen. Gio Lippens, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, dan horen we dat natuurlijk weer op zijn Engels. Maar waar laten de Britten in dat, uh, ja, dat feestje wat het eigenlijk is, die openingsceremonie... waar laten de Britten zich door inspireren? Wat gaan we zien? Nou, ze hebben in ieder geval aangekondigd dat ze het hele culturele erfgoed van Engeland uh, uh, willen laten zien. En ja, dan moet je dat heel breed bedenken. Dan kun je denken van, uh, van Shakespeare. Um, het is mede gebaseerd, de opening op de Tempest van uh, Shakespeare. Tot, uh, tot aan de Beatles en, en, en tot alles wat later nog komt. Uh, dus het wordt een hele bonte show. En um, er is altijd gezegd, uh, zeker na Peking, van ja, groter kan het niet meer. Uh, er is minder geld, dus het zal allemaal wat soberder worden. Maar daar hebben ze toch die Danny Boyle in? Een, een regisseur die bekend is geworden van Trainspotting, maar voor, heel, voor het grote publiek misschien nog wel meer uh, door Slumdog Millionaire. En dat was toch een heel kleurrijk spektakel, dus uh, ik denk wel dat we het een en ander kunnen verwachten vanavond. Ja. Je bent ondertussen in Londen. Um, hoe is het in Londen? Nou, het is druk in Londen, dat sowieso, maar dat is het meestal natuurlijk. Maar die Olympische Spelen, we maakten het gisteren weer mee. De vlam die kwam nog langs en dat betekende dat de binnenstad toch weer even totaal op slot zat. En dat het verkeer echt nou ja, urenlang stil moest staan om van de ene plek naar de andere plek te komen. Het was, het was, het was onvoorstelbaar druk gisteren. En wat mij vooral opvalt, ja, ik heb toch een beetje in een wielerhart. En dan kom je na drie weken tour de France, kom je uit Frankrijk, kom je in Engeland. Dan vraag je je toch echt af hoe het mogelijk Mogelijk is dat mensen hier ooit op een fiets gaan stappen en leren wielrennen? Want het is onvoorstelbaar als je de Capriolen ziet. Er waren nogal wat mensen op een racefiets. Als je de Capriolen ziet waarmee die mensen tussen die eindeloze rijen auto's door moeten laveren, dat vind ik. Parijs is een drukke stad, maar Londen is, is nog veel minder op fietsverkeer ingesteld dan Parijs. Ja, je snapt niet dat er geen goede veldrijders bij zitten, hè? want ze moeten enorm kunnen sturen. Ze zijn enorm sturen, ze vliegen af en toe de trottoir op, het is echt ze tikken de auto's aan. Het is te... Wat je in Parijs met de motoren hebt vaak ja, op de, de periferie. Ik denk dat de mensen die net op vakantie zijn geweest een beetje voelen wat dat is. Ja. Het, uh, ondertussen, we hebben het gisteren ook al even over gehad, uh, toen gaat het over het incident. Het voetbaltoernooi is, uh, is begonnen, uh, ook de mannen hebben ondertussen uh, gespeeld. Zijn daar nog ja. verrassende uitslagen bij? Nou ja, verrassende uitslag is vooral dat uh, Spanje daar uh, verloren heeft. Uh, en, en ook nog van Japan. Dat, dat, ik denk dat ze dat nooit hadden verwacht. Spanje was op voorhand toch een van de grote favorieten voor het toernooi. Want ja, overal waar dat land ja. aan meedoet, als het op voetbal aankomt, uh, daar winnen ze. Uh, maar ze verloren met 1-0 van, uh, van Japan. En uh, Mata, die kon doen wat hij wil. Uh, Juan Mata hè, van Chelsea, die, een van de topspelers daar bij Spanje, die kon doen wat hij wil. Maar het lukte van, van geen kanten. Kregen ze ook nog een keer een rode kaart. Dus uh, toen was het helemaal afgelopen. Uh, Brazilië is wel goed uh, begonnen. Die hebben uh, gewonnen. En uh, de, de Engelsen, die vielen tegen gisteravond nog eventjes uh, live gezien. En dat uh, was toch wel een tegenvaller voor ze. Tegen Eén, Senegal, hè? Tegen Senegal, ja. En een geheide penalty vonden de Engelsen in ieder geval. Nou, het was ook wel een redelijk uh, met twee benen inkomende tackle... Uh, op de rand van het strafschopgebied. Uh, maar ja, ze, ze hebben gewoon niet goed genoeg gespeeld. Ja, en dan deel je de punten. Maar goed, ze hebben nog kansen wat dat betreft. Moeten we ook even hebben over de Franse topsprinter, Christophe Lemaitre. Um, die heeft iets opmerkelijks gezegd. Uh, je zou zeggen: uh, topsprinter doet mee aan de 100 meter. Maar hij gaat niet kandidaat, denk je dan? Ja, maar hij vindt zichzelf kansloos, begrijp ik. Ja, blijkbaar heeft hij toch eventjes de tijden, de toptijden van de concurrentie, op een rijtje gezet. Uh, en heeft toch bij, bij zichzelf nagedacht: van ja. Op die 100 meter kom ik tekort tegen, nou, tegen de donkere atleten. Zo simpel is het. Ik bedoel, het is, het is een van de weinige blanke atleten die mee kan in dat veld van, uh, van donkere atleten, van echte sprinters. En uh, Le Maître heeft gezegd: Ik ga me toch maar leggen op die 200 meter. Daar komt hij ook trouwens een heel stel tegen hoor. Uh, onder andere Jurandi Martina hè, voor Nederland. Die ja. daar toch wel een van de mede-favorieten is. Maar uh, het, het is een bijzondere beslissing geweest van Le Maître om te zeggen: van: Ik laat die 100 meter schieten. Want. Uh, ik heb er niks te zoeken. Ja, nou, dat is heel bijzonder. Zeg jij, komt, kom je nu vanochtend ook al uit dat, dat Holland House? Heb je daar je studiootje al geopend? Oh, nee, ik blijf er een eindje vandaan. <laughs> Wij zitten in het centrum van Londen. De meeste verslaggevers die echt de sporten doen die ook in het centrum van Londen zijn. En nou ja, zoals je weet, wielrennen eindigt hier ongeveer om de hoek ja. bij de mall. Uh, ik zit niet in Buckingham Palace op dit moment, maar net aan de andere kant van de mall. Dus dat is toch wel de ideale plek om dat soort evenementen hier te verslaan. En dat Holland House, ja, ik moet eerlijk zeggen... het is toch altijd wel een hoop gedoe en uh, een hoop uh, gehos en ge ge gedrink... Tegenwoordig moeten de mensen trouwens wel 12 euro betalen om binnen te komen. Dus men probeert een klein beetje dat, dat excuus om dronken te worden... proberen een beetje weg te halen bij, bij het volk. Maar geloof het maar hoor, er zal gehost worden. Zeker als er Nederlandse medailles worden gehaald. Natuurlijk, ik bedoel, dan gaan we uit ons dak. Ja, volgens mij komen de radio-uitzendingen daar toch wel vandaan? De radio-uitzendingen zelf komen daar wel vandaan. En dat is ook logisch, want uh, iedere avond en iedere dag... als er een Nederlandse medaille wordt gehaald... dan komt die medaillewinnaar komt naar het Holland House. Dus dat is ideaal natuurlijk. Goed, en dan uh, gaan we daar vandaan in ieder geval het feestje horen. Van jou uh, horen we weer heel andere dingen. Weinig feest hier. <laughs> vast wel feest als er medailles worden gewonnen. Gio, dank je wel. Straks bezuinigingen op milieuinspecties kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Dat vindt hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding Ben Alen. Verkeersinformatie bij de ANWB zit het in Gersen. Er staat één file in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen. tussen Leek en Hoogkerk 4 kilometer. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Radio 1, Sportzomerbus. Met aan het stuur rond zijn eigen bestuurder Mark Robin Visser. Mark Robin, uh, ga je vandaag gamen? Nou uh, Bert, dat niet hoor, dat niet. Oh. Dat, uh, laat ik maar eventjes ik uh, links zorgen. liggen, want eindelijk Bert, eindelijk is het zover hè? vandaag. Wat hebben we hier ontzettend lang op gewacht. En als je dan eens kijkt wat er allemaal aan voorbereiding aan vooraf is gegaan... en hoeveel mensen daarbij betrokken zijn... dan mogen we toch allemaal blij zijn dat het eindelijk... Vandaag zover is. En het wordt ook druk. Ik denk dat er, uh, dat er minstens 500 mensen komen. Hoewel er zijn mensen die zeggen dat het misschien wel duizend wordt. Maar dat lijkt me een beetje overdreven. Hoewel. Er zijn natuurlijk wel echte kampioenen. Ik noem bijvoorbeeld uh, de Hannibal. Of de Haydn. Of ja, ja. de Gandhi. En dan heb ik het alleen nog maar over de suikerbieten. En dan heb ik nog niks over de uien gezegd die er Wat vandaag ben je? Ook Wat zijn. Wat een sportzomerdag. Die gaat vandaag naar nou, toch wel een van de grootste. Evenementen denk ik, die vandaag eh, beginnen. En in ieder geval weer een nieuwe kans voor Nederland... om te laten zien wat die waard is. Eh, de sportzomerbus gaat vandaag naar de landelijke demonstratiedag. Suikerbieten en uien in de Noordoostpolder. En daar zijn wij toevallig ontzettend goed in. Suikerbieten in Nederland is booming business. En eh, over de uien valt ook een heleboel te vertellen. Dus eh, ga lekker met me mee. Het gaat niet over sport. Het gaat gewoon over bieten en uien uit de Nederlandse polder en daar weten we alles van. Ik zou zeggen, tot straks. Voor je twee te niet de brug op, hè? Hé, hey Mark Robin, dankjewel. Om kwart voor tien hoort u zijn eerste bijdrage. Chemiebedrijf Ortvel in het Potlekgebied heeft nog eens 50 tanks stilgelegd. Koelsystemen die tijdens een brand voor bescherming moeten zorgen, die zijn namelijk niet in orde. Afgelopen vrijdag concludeerde de Rotterdamse Milieudienst, DCMR, al dat er sprake is van ernstig veiligheidsrisico bij het bedrijf. Dat al sinds het najaar van 2011 vanwege veiligheidsincidenten in het nieuws is. In een tussenrapportage moet Ortvel vandaag uitleggen hoe ver het is met het oplossen van de problemen. Wij gaan erover praten met Ben Aden, hoogleraar veiligheid en rampen. Bestrijding aan de Technische Universiteit Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal bij dat bedrijf aan de hand? Uh, er is van alles aan de hand. Dus eigenlijk moet je nu constateren al ongeveer 30 jaar van alles aan de hand. En uh, uh, nu concentreren zich de problemen op het, dat ze van uh, hun tanks niet weten... hoe dik de wanden zijn en dus of die tanks nog sterk genoeg zijn... En de koelsystemen die ervoor moeten zorgen dat als de ene tank uh, in de brand zou staan, de andere tanks niet meekomen, die uh, werken ook niet goed. Nee, maar al dertig jaar zegt u? Ja, want er waren dertig jaar geleden is er al eens een rapport gemaakt waarin dit soort problemen, uh, het, het, het toenmalige paktank werd uh, uh, op, min of weer opgedragen. Dit soort problemen te verhelpen die er toen ook al waren. En die zijn er dus kennelijk nog steeds. Maar hoe kan dat? We zijn dertig jaar verder. Uh, we hebben toch allemaal milieu-inspecties en allerlei instanties die zich ermee bezighouden? Ja, je moet je dus afvragen wat uh, DCMR, de arbeidsinspectie, de, de brandweer en de voorinspectie de afgelopen dertig jaar hebben lopen doen daar. Nog afgezien van het feit dat het natuurlijk die spullen worden had moeten hebben. Ja, maar als u zegt wat ze hebben al lopen doen daar... dan kan ik wel een simpele conclusie trekken. Als je na 30 jaar niet in staat bent om het onder controle te krijgen... Hè? Nou ja, je moet dus uh, helaas constateren dat de controles... voor zover ze plaatsvonden, op papier hebben plaatsgevonden... en misschien niemand werkelijk is gaan kijken. Maar ja, wat je uh, je dan wel moet afvragen... dat is uh, hoe de controles dan bij al die andere 400 gevaarlijke bedrijven... is, is geweest die in dit land staan... Ja, maar als u dat zegt, ik bedoel, ik begin me een beetje zorgen ja. te maken. Want als u ja, het zo... nou ja, daar is reden voor. Uh, maar hoe dat. kan dat dan? Wat, wat hebben die inspecties dan zitten doen? Ja, misschien alleen maar het papier controleren. Dat weet je nu niet meer. Uh, na 30 jaar uh, constateer je dat als er in de pers uh, lawaai opstaat over een bepaald bedrijf, en uh, die inspectie gaat goed kijken, dan blijkt er bij dat bedrijf van alles en nog wat mis. Nou, je moet je dus afvragen bij welke bedrijven dat ook gaat gebeuren... als je daar goed gaat kijken, omdat je moet constateren... dat er kennelijk bij dit bedrijf niet zo goed gekeken is. Maar eigenlijk hebben ze alleen het papier gecontroleerd... en zijn ze nooit op de vloer geweest, of wel op de vloer nou ja, geweest, maar niet goed gekeken. Nee, nou in ieder geval niet goed gekeken. En wat, wat zit daar dan achter? Speelt daar misschien nog... Ja, ik vraag het maar eventjes. Speelt daar misschien nog een economisch belang bij? Nou ja, dat, dat, dat is in Nederland natuurlijk wel de afgelopen 20 jaar een beetje het sfeertje geworden. Uh, je moest de bedrijven vooral niet lastigvallen. Uh, de inspecties moesten het bedrijf als klant behandelen. En de klant is koning. Uh, je moet bedrijven vooral niet uh, boetes opleggen. Uh, en als je ze al oplegt, ze niet inen. Je moet bedrijven voortdurend uitstel geven. Je moet uh, bedrijven vertrouwen geven... Uh, we hebben al de inspectiefakanties <coughs> gehad. Nee. Dus de politieke werkelijkheid waarin die inspecties moeten opereren, ook nog met steeds kleinere budgetten en dus minder personeel, is dat uh, de politiek uh, besturen er niet op zitten te wachten dat bedrijven worden aangepakt en dan krijg je een sfeertje van, nou, dat doen we maar niet. Maar dan heb je een soort van meten met twee maten. Want het is diezelfde politiek die aan de ene kant de eisen stelt en de regels opstelt. En aan de andere kant zegt die politiek, ach, gedoog het maar, zie het maar door de vingers. Ja, want dat sfeertje is een beetje ontstaan. En, dat, uh... en, en als je dus vindt, en, en er zijn genoeg beleidsdocumenten waarin dat staat dat goedkopere uh, uh, inspectie beter is. Dan is de beste inspectie natuurlijk een inspectie die niks kost. En dan wordt helemaal niet meer geïnspecteerd. En misschien moet je dat dan anders maar zeggen. Want dan je, als je die inspectie uiteindelijk uh, uh, niet goed gaat... en je wil uh, die inspectie ook niet verbeteren... zeg dan maar tegen de bevolking die eromheen wonen... wij inspecteren helemaal niet meer. Uh, en u merkt het wel als het in de brand vliegt. En dan moet u de rekening betalen. Dat, dan is het dus duidelijk... Ja, maar aan de andere kant, um, ja, ik, ik, ik schrik een beetje van dat verhaal. Hoe kan het nou dat niemand uh, daar echt goed voor over aan de bel heeft uh, getrokken? Nou, er wordt hier en daar wel aan de bel getrokken, maar kennelijk niet door de hoofden van dienst of in ieder geval niet in het openbaar. Nee, maar ook niet door de en, mensen die het moesten controleren. Die, die komen ja. waarschijnlijk net als u tot deze conclusie, denk ik dan. Ja, en, en hoogleraar en veiligheidskunde die dat al jaren roepen, die, uh, die hebben ongelijk... Ja, maar nogmaals, ja. Dan, dan mijn vraag. Hoe kan het dan dat er, veel, er helemaal niemand is die er naar luistert? Ja, dat is vaak zo. Er moet dan eerst iets afbranden. Of uh, uh, er moet een uh, enorme schadeclaim uh, ingediend worden voordat uh, iemand wakker wordt. En dan nog, de, de OVL-zaak is aan het rollen gebracht. Doordat uh, omwonenden uh, infraroodfilmen gemaakt hebben van die, tanks die lekte... En dat is, en, is niet via en, de inspectie en, gekomen? Dat is niet via de inspectie gekomen. En toen is de pers erop gesprongen en die hebben daar mooie uh, documentaires van gemaakt. Uh, daar heeft ondergetekende ook nog het woord gevoerd. Ja. Daarop heeft de Universiteit van Delft een uh, brief gekregen van het advocatenkantoor Boer en Kroon. Of de universiteit er niet voor kon zorgen dat de halen ze rondhield. En uh, alleen toen was het natuurlijk zo in de publiciteit dat het niet meer tegengehouden was. En dan gaat men goed kijken. En dan blijkt er toch van alles en nog wat mis. Ja, maar wat moet, wat moet er nu gebeuren? Wat, wat, wat, wat is zijn de oplossing? Ja? Er zijn, zijn twee mogelijkheden. Of we schrijven gewoon met die inspecties uit. En deden dat ook mede opheffen. Of we gaan toch terug naar de oude manier van inspecteren. Dat wil zeggen, niet alleen naar het papier kijken. Maar ook op het terrein. Door deskundigen die er bestand van hebben... En niet uh, bestuurskundigen of meesters in de rechten, maar meest mensen die verstand hebben van chemische installaties in het veld, kijken of het deugt. En niet alleen naar het papier kijken. Dus systeemtoezicht, zoals dat heet, dat is leuk. Maar als het uh, systeem goed is beschreven en je vinkt het daarna af, het systeem is goed beschreven en je gaat niet kijken of het systeem in werkelijkheid wordt uitgevoerd. Kijk net is goed later. Precies. Het verhaal is duidelijk, meneer Halen. Ik dank u wel. Lekker, was was hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding aan de Technische Universiteit van Delft. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Marianne ja, Koekoek. Ranomi en Epke redden onze sportzomer. Met die hartekreet kopt het AD. Na de totale chaos in Politiek Den Haag. Plens in juli, een compleet mislukte EK... en een Tour de France van Likmefestje smachten we volgens de krant naar succes. Wetenschapper Jaap van Ginneke legt in de krant uit... dat positieve sportprestaties ook invloed hebben op de economie... en het collectieve gemoed van een volk. Bij succes hebben we meer en wildere seks... Oh. en stijgt het consumentenvertrouwen. Ja. Nou ja, Of de Nederlandse sporters voor winst zorgen blijft toch nog even afwachten... Het internationale Sports Illustrated ziet het niet rooskleurig in. Van de 17 gehoopte medailles voorziet het blad dat we er maar 5 gaan binnenhalen. Hoe we dan ook gaan presteren, let the games begin. Onder dat motto heeft de Volkskrant twee pagina's vol met foto's van gevestigde sporthelden en hun grootste uitdagers. Zo zien we Blake versus Bolt op de 100 meter. En de zwemmers Phelps versus Lochte. Volgens de krant gaan de spelen vooral om de schoonheid van een goed duel. Op de voorpagina van Trouw staan de Britse actrices Joanna Lumley... en Jennifer Saunders, bekend van de serie Absolutely Fabulous. Ze dragen de Olympische fakkel. In de afgelopen 68 dagen is de fakkel door tal van beroemdheden... door Groot-Brittannië en Ierland gedragen. Maar wie vanavond met deze fakkel het Olympisch vuur mag aansteken... dat blijft traditiegetrouw geheim. In de kranten wordt wel volop gespeculeerd. Volgens een poll van de Sunday Times is Sir Steve Redgrave... volksfavoriet voor die rol. Het AD denkt de voormalige roeier en Olympisch kampioen een logische, maar misschien ook een te saaie keuze is. David Beckham zou een spannender alternatief kunnen zijn. Dagblad Trouw schrijft over de openingsceremonie van vanavond... die Islands of Wonder heet. De ceremonie is gebaseerd op Shakespeare's toneelstuk The Tempest. Het script is geschreven door filmmaker Danny Boyle... die voor de uitvoering hulp krijgt van 10.000 vrijwilligers. Dan ander nieuws. Vier MBO-scholen hebben gespeculeerd met geld dat was bedoeld voor huisvesting en onderwijs. Dat meldt de Telegraaf die de jaarrekeningen van acht grote onderwijsinstellingen onderzocht. Scholen hebben zich tegen renteschommelingen verzekerd met derivaten. Dat zijn dezelfde financiële producten, waardoor andere grote bedrijven de afgelopen maanden in de problemen zijn gekomen. De Telegraaf noemt de ROC's West-Brabant in Midden-Nederland en, Midden en MBO's in Rotterdam. Oma Gent krijgt de steun van de meeste Nederlanders. Dat concludeert Trouw op basis van cijfers van het CBS. Zo'n 60 tot 70 procent van de bevolking stond in 2011 achter het optreden van de politie. Een op de tien mensen vindt wel dat de politie andere normen en waarden verdedigt... dan waar ze zelf voor staan. Een draagvlak voor de politie is al jaren redelijk stabiel... De politie krijgt de meeste steun uit de hoek van de 65-plussers. Jongeren tussen de 15 en 25 zijn het minst positief over de politie. Omroep Brabant en het AD besteden aandacht aan Jeroen Oelemans. Nederlandse fotojournalist uit sint gestel is een week lang ontvoerd geweest in Syrië. Oelemans werd samen met een Brit ontvoerd bij de Turkse grens. Ja, en in april zat Oelemans nog aan tafel bij De Wereld Draait Door... om te praten over de gevaren van oorlogsjournalistiek. Daarin vertelde hij dat hij beseft dat zijn werk gevaren met zich meebrengt. Nee, nee,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 De helft daarvan volgt geen enkele collega. Dat blijkt uit een studie van een PR-bureau. De, PR de triplomacy? Hoe zeg je dat? Triplomacy, denk ik. Diplomacy. Ja. ja. studie onderzocht 264 accounts van staats- en regeringsleiders... van 125 landen. Een kwart van die leiders volgt de tweets... van de Amerikaanse president Barack Obama. Hij is daarmee de meest door collega's gevolgde politicus. Volg vooral jezelf, denk Zoek jezelf. Prepa.